Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het RIVM onderzoekt op steeds meer punten het rioolwater op aanwezigheid van het coronavirus. Op meer dan 300 plekken wordt nu getest. In juli waren dat er nog 80. Het verschilt per regio hoeveel virusdeeltjes er in het rioolwater zitten. Leiden Noord en Boerden waren de afgelopen week de twee uitschieters. Maar ook in Amsterdam, Almere en Den Haag is de hoeveelheid de afgelopen weken gestegen. Op de meeste locaties worden geen coronavirusdeeltjes in rioolwater gevonden. De oppositiepartijen GroenLinks, SP en PVDA willen 2,3 miljard euro uittrekken voor mensen die door de coronacrisis in de problemen zitten. In hun tegenbegroting staat dat het onder meer gaat om het doorbetalen van loon en de afschaffing van de partnertoets. Door die toets krijgen ZZP'ers met een verdienende partner nu geen inkomenssteun. In de tegenbegroting wordt verder bijna 9,5 miljard euro extra uitgegeven aan hogere salarissen in de zorg en lagere huren. En daarvoor zouden vooral de belastingen voor bedrijven en vermogende burgers omhoog moeten. De Griekse politie heeft na de brandstichting gisteravond bij een migrantenkamp op Samos verdachten aangehouden. Hoeveel is niet duidelijk. Een politiebron zei tegen persbureau AFP dat er 13 migranten zijn opgepakt. Persbureau Reuters heeft het over drie arrestaties. De brand was in een bosgebied. Het kamp zelf zou niet in gevaar zijn geweest. In het kamp op Samos is plaats voor 650 migranten. Maar er wonen er nu zo'n 4600. Het kamp zit in lockdown. Nadat gisteren bekend was geworden dat twee migranten positief zijn getest op corona. Het aantal coronabesmettingen in India is de 5 miljoen gepasseerd. Alleen in de VS zijn meer besmettingen geregistreerd. Het virus verspreidt zich wereldwijd het snelst in India. Sinds afgelopen weekend kwamen er per dag meer dan 90.000 gevallen bij. Het dodental staat op ruim 80.000. Nee, 80 het weer. Wolkenvelden, maar ook geregeld zon, vooral in het zuidoosten. Het blijft vrijwel overal droog en het kan 28 graden worden. Vanaf morgen veel zon, droog en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit was dus iets later. In 1986, uh, uh, wel te we verstaan, uh, uitgebracht door Centervolt... Ik weet nog dat we hier een illustre discotheek hadden. De naam Kenzo. En uh, toen speelden ze daar. Of tenminste uh, zongen ze daar met, uh, met de drie uh, dames uh, tegelijk. En dat was een, een van de, de, de, optredens, de muzikale optredens in eigen dorp. Maar goed. Uh, daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan uh, over iets anders hebben. Ik kijk soms wel eens heel slecht in mijn agenda. En dan haal ik ook nog eens uh, zaken door elkaar. In, dit, uh, in de aanloop uh, naar dit uh, gesprek toe heb ik dat uh, ook alweer gedaan. Dus ik heb een uh, heel erg chaotisch geweten. Maar goed.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 Lekker rustig je leven leiden. Je wilt je eigen dingen doen. Maar nu komt er ineens een hele grote draak op je af. Ja. Die jij dan ineens moet gaan verslaan. Hm. Ja, een, een duidelijk, een duidelijk uh, helder verhaal. Het uh, sluit toch al een beetje aan op uh, de eerste single, denk ik. Ja, ne zeker. Ne Never Nowhere. Zullen we die dan uh, maar even gaan draaien dan? Nou, leuk. Dus uh, nou, dan gaan we die ook uh, nu laten horen. Hier is Never Nowhere van Roaming Lands.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 dacht, het kan maar niks te hard, alles hapert, alles zwart. In hoor, wat dat er gaat. En uh, Walter Sals, je hoeft niet uh, te appen, want ik heb hem al gedraaid. De Nederlandstalige electro van uh, Veline. Met daarvoor Never Nowhere van uh, Roaming Lens. Met het uh, mooie verhaal van uh, Romilaro over hoe zij uh, met als muzikant omgaat. in deze barre tijden met het zeevoort. En het is ook uh, bijna half twaalf, dus uh, gaan we praten met uh, Mick Boskamp. Goedemorgen, Mick. Goedemorgen, ja, Ja, want uh, we hebben ook weer uh, het nodige te bespreken, uh, in, uh, heb ik al gezien. Want uh, inderdaad, uh, ik las dat ook even uh, gauw in de headlines... Uh, dat uh, Trump, die is dichtbij een vaccin. Ja, drie à vier weken. Ja. Nu? ja, dat is helemaal wel wat. Is uh, dat niet een verkiezingsstunt, denk je? Ja, ongetwijfeld. Want ja. kijk, aan de andere kant, dat is het merkwaardig van Trump. Ja, Weet je, ik was heel erg anti-Trump, heel lang... Mm -hmm. En ja, je kan je mening soms een beetje bijstellen. Ik blijf natuurlijk nog steeds een complete mafkees. Maar, <lacht> ja. maar hij doet ook dingen waarvan je denkt van nou, weet je, ja. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, op de een of andere rare manier vindt hij wel oké. Okay. Hmm. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat het uh, coronavirus uh, uh, uh, uh, langzaam zal verdwijnen. Hmm. En daar blijft hij bij, bij, ja. dat, uh, bij dat gegeven. En dat, dat schijnt hij dus uh, te weten via allerlei kanalen die niet worden aangeboord door andere uh, uh, zeg maar, uh, presidenten en uh, minister-presidenten van deze wereld. Mm -hmm. Dus hij is wel iemand die, uh, laat ik zo zeggen, niet aan tunnelvision doet. Nee. Nou, in ieder geval, uh, die farmareuse uh, fietser, fietser, ik weet niet hoe je dat moet uitspreken, mm -hmm. fietser, dus P-F-I-Z-E-R? Ja, dat is een soort farmaceutisch bedrijf. Ik kan de letters nu voor mijn geest halen. Het is inderdaad een farmaceutische reus, heb ik begrepen. Hoe zou jij dat uitspreken? Ja, Fitser of zoiets. PF en dan. Ja, Fitser. Je hebt een beetje spraakgebrek, dus ik kan het heel moeilijk uitspreken. Nou, wees blij dat je, dat je, dat je, dat je niet uh, gisteren aan tafel uh, zit, want dan word je ook verbaal uh, afgemaakt door die andere twee uh, heren. Dus, uh... nou, Daar ben ik heel blij op. <laughs> ik kwam loop al laatst bij de Albertijn tegen in onze ja. uh, prachtige ja. En Toen kreeg ik een uitnodiging van hem om eens een keer langs te komen op de dinsdag. Nou, dat gaan we dan <laughs> maar eens doen. Maar dan ga jij mee om hand vast te houden. <laughs> ja. Goed, maar even weer terug, wees, wees, wees, wees, wees, ja. terug naar het bericht. Nieuw. We zijn dus heel dicht bij het vaccin, De ja. is Trump. En hij zegt dus, als je de waarheid wilt weten, dat zegt hij. Ja. De vorige regering zou misschien jaren nodig hebben gehad om met een vaccin te komen. Ja. Vanwege de Food and Drug Administration en alle goedkeuringen. En wij mm -hmm. zijn weken verwijderd van het vaccin, weet je. Het kunnen drie weken zijn, vier weken. Dus hij is, hij is altijd wel ongelooflijk blij met zichzelf. Ja, ja, En ja. dat, dat is altijd dat is typisch Trump, hè. Eh? Nou, ja, die Trump die neemt, schijnt die, die rond die FDA, hè? die Food and Drug Administration, de laatste tijd vaak onder vuur te nemen. Ja. Hij wil dat die FDA versnelt het vaccin en het coronavirus goedkeurt. Ja, dat ja. Doet, ik, weet je wat dat is? Dat vind ik dan weer soep, Want ik bedoel, het vaccin, eh, hoe je dat bent of keert, daar zitten toch altijd wel eh, haken en ogen aan. Zeker wat betreft de, de bijwerkingen. Mm -hmm. eh? Ja, want... Zoals je, uh... weet, zoals je weet, het AstraZeneca... Ja, precies, ik wou het net zeggen. Ja, ja. Je hebben even de handdoek in de ring gegooid, zijn nu weer verder. We zijn nu weer verder, hè? Ja. Omdat er uh, uh, uh, iemand toch een, een, een behoorlijk, behoorlijk ziek werd. Ja. Ik heb een soort verlammingsverschijnselen. Nou, ja. dat is natuurlijk dus niet zo fijn. Nee. Maar goed, uh, uh, uh, je moet je moet. Uh, ik ben helemaal niet zo, maar dat is, uh, ik ga dit niet. Ja, ik ga het wel zeggen. Ik ben een hele rare nieuwsleverancier van jouw programma. Want ik, mijn, mijn eigen mening is daar ook nog. Uh, nog uh, uh, sterk in. Dus mm -hmm. Geen objectief nieuws. Het is subjectief nieuws. Maar ik ben geen fan van vaccins. Maar laat ik het zo zeggen. Maar goed. Ja, nou goed, dat moet jij weten. Uh, aan de andere <tikimitus> kant... Yeah, <stituzes> ik, ik, ik bedoel... Uh, uh, het, is, het is wel zo van... Uh, uh, kijk, uh, wat het uh, verhaal met AstraZeneca betreft, uh, daar heb ik dat ook uh, allemaal zitten uh, zitte volgen. En dan, dan denk ik van, ja, oké. Okay. Uh, dat, uh, dat heeft uh, te maken met een proces waar we in zitten. Dit soort dingen kunnen gebeuren. En uh, dan wordt en ik, dan ga ik proberen me te verplaatsen... in de hoofden van die mensen... en die gaan dan dingen uitsluiten. Het is net zoiets als een politieonderzoek. Hè? Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de onmogelijkheden? Dus op een gegeven moment kom je dan met wegstrepen... kom je uiteindelijk dat uh, dingen uitsluiten. Want dat is het, in feite. En, ja, uh, en zo kom je, kom je op een gegeven moment dichter bij, bij de oplossing. En ik, ik, ik, ik ga ervan ik ga uit dat dit uh, een verhaal is... waarvan ik uh, denk dat dat... Dat ze dus echt wel nadenken voordat ze dus wel iets verder gaan ontwikkelen. Dus het is stopzetten en dan uh, uitsluiten waar het aan gelegen heeft. En vervolgens gaan ze weer verder. En dat is eigenlijk bij alles zo. En dus ook daar. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je daar uh, niet uh, vrolijk van wordt... als je een uh, principiële afwijzer bent van vaccins. Dat, dat kan ik me dan iets bij voorstellen. Nou, principieel niet. Ik moet even lachen. Om... Ik ben sorry dat ik een beetje een slappe lach krijg, maar ik moet lachen om die... om die opmerking van je. Ja? Dat moet, dat moet jij weten. Ja, moet, een... ja. ja. ja. Ik, ik, ik bedoel, dat moet jij weten. Kijk... Ja, ja, uh, dat, dat, dat, dat, is, dat, is, dat is het leuke van, van radio maken. Kijk, ik bedoel, gisteren uh, zitten hier ook twee heren aan tafel. En ik bedoel, ik geef daar ook mijn mening aan hier links en rechts uh, tussendoor. En dat doet Tino ook en dat doet Frank ja, ook. Dus, ja, ja, volgens mij ben je een beetje opgevoed door die twee. Nou, uh, nou ja, kijk, ik, voordat je het laatste onderwerp uh, doet. Uh, ik bedoel, ik kreeg de vraag gesteld van Tino van ben je een propper of een vouwer? Dus op een gegeven moment, uh, ik zeg, wat, uh, wat bedoel je daar nou mee? Waarop die als je een toiletbezoek doet, hoe, uh, hoe dan je je achterste afveegt. Doe je dat met een propje, met een wc-papiertje? prop je hem dan? Of vouw je hem? Nou, uh, dus ik zei, nou, prop hem, dat is niet efficiënt. Dus op een gegeven moment, een week later, zit hij dan op een camping... en ik zit, uh, ik zit uh, gewoon in de studio omdat Ger iets niet uh, goed uh, doet hier. En vervolgens uh, zeg ik, Tino, ik heb wel wat van je geleerd. Want op een gegeven moment, uh, bij het eerste toiletbezoek... en ik doe een uh, grote boodschap... Ik uh, heb besloten om te vouwen. Toen zegt hij, kijk, dat vind ik dan weer mooi aan je. Dus, dat, dat, dat, dat tekent dan ook weer de mens, weet je. Dus, dus dat vind ik dan wel weer grappig. Nou, volgens, mij, uh, volgens mij heb je dit verhaal vorige week ook verteld. Nou, me. heb ik dat verteld? Nou ja, goed, het zal wel. <laughs> Maar goed, ik. Uh, ik... Het is oud nieuws. Dat uh. uh, goed, dan is het oud nieuws. Uh, maar goed, uh, er is nog iets wat, uh, wat, wat jij nog ja. op, op je lever had. Jochie ja, van ja, twee. Ik twee. Ik heb nog twee dingen waarom dat jij het toiletverhaal moest vertellen. Dat heb ik natuurlijk, uh, natuurlijk tijd tekort. Even hm. heel snel. Oh ja, de algemene beschouwingen. Ja, dat, die had je ook nog, ja? Vertel. Die had ik ook nog, ja. Dat, ja? Die vinden dus op dit moment plaats. Hè. Die hm. wordt flink gedebatteerd uh, vandaag en morgen. Wat ik, uh, ja, uh, uh, kijk, en dat moet ik toch wel zeggen dat, dat, dat ik daar mijn vraagtekens bij zet. Ik snap dat Wilders boos is over die hele Aquasi-zaken. Mm. Aquasi wordt niet vervolgd en dat hij tien jaar bezig is hè, met zijn uh, meer of minder... Uh, gelijke monniken, ja. gelijke kappen vind ik het hoor eerlijk gezegd. Ja. Nee. Ja, dat, dat is wel zo. Maar ik vind eigenlijk dat die uh, algemene beschouwingen zijn voor, voor zaken die op dit moment uh, toch wel ernstiger zijn. En, ja, ja. Bedoel, ik, snap, ik snap dat het een persoonlijk iets is. Mm -hmm. En dat ook het land uh, algemeen, want uh, uh, Wilders heeft net gezegd... Rut heeft een grote mond over Hongarije, maar is zelf premier van een intens corrupt land. Mm -hmm. hè, zegt hij. En ja, de overige Kamerleden, behalve meneer Baudet, krijgen het verwijt hem te hebben laten vallen. Mm -hmm. ja, en, maar, maar dan denk ik bij mezelf... het is altijd zo persoonlijk. En uh, probeer ook... Uh, zo, bijvoorbeeld zo'n omzicht... is dus echt een volksvertegenwoordiger? Die neemt het echt op voor het volk. Nou. En ik vind dat Wilders ook... weer een beetje meer... Uh, uh, uh, en ik snap, hè, zo'n situatie. Die man is al jarenlang met ja. die bewakers voor de deur staan. Dus ik snap hoe gefrustreerd je daardoor raakt. Ja, maar dat het is, is meer een beetje zijn, zijn eigen agenda wat hij aan het doorvoeren is. Ja, dat vind ik wel. En, ja. en, en nogmaals, ik heb, er, ik, heb, ik heb er begrip voor dat dat is. Dat is menselijk. Ja. Maar daarom vind ik zo'n omzicht. en, en, en meer een volksvertegenwoordiger dan Wilders. Hm. En meer dan Baudel. Die toch ook een beetje. Ja, politieke dieren zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja, nou, ik heb gisteren sinds lange tijd even naar Jinek zitten kijken. Daar zat Baudet in. En, uh, of ja. Baudet. Baudet moet ik zeggen. Want, ja, Baudet. Ja, uh, die zat met, uh, Lo, uh, met uh, Lodewijk Ascher, de Degens te de kruisen. En op een gegeven moment maakte die uh, een opmerking over het klassieke socialisme. Zoals Drees het had. Het was een bijna een haast, een vrijage. Even waar Jinek constateerde het ook. zegt van, nou, dat is wel heel erg opmerkelijk. Maar op een gegeven moment schoot hij toch weer in een soort uh, Baudet stand. Uh, en uh, was het weer van uh, ja, je mag wel, maar uh, ook weer niet. Het is een beetje een raar... Het was een rare, uh, rare gesprek, vond ik. Uh, een rare discussie tussen die twee. Ja, ja. Nou ja, ik weet bezien of waar die... Bij die uh... Die algemene beschouwingen toeleiden. Er wordt gezegd van ja, de koopkracht gaat niet achteruit. Ja. Nou, ik vind het dus echt zo'n. bedoel, dat prit je toch als, als, als Nederlander toch meteen doorheen. Ja. Bedoel, we hebben te maken met een, met, met, met, met, een, met een economie die in elkaar dondert. Ja. We hebben te maken met banen die verloren raken. Ja. Ja. Wat denk je nou? Dat als, je, als, als er zoveel banen eh, op de tocht eh, komen te staan en mensen raken hun, eh, raken hun baan kwijt, ja. dat, dat die koopkracht. Eh, eh, eh, eh, Stabiel blijft? Ik denk het niet. Nee. Maar goed, dat is persoonlijk. Dat is iemand waar het toe lijkt. Ik wil nog wel even iets aangeven... wat, wat als laatste, en dat klinkt toch wel heel ernstig... Ja. heel ernstig en het geeft ook wel aan... hoe gek de wereld aan het worden is... Ja. in aanzien van twee ja, woord. Mm -hmm. Een jongetje van twee... die uh, uh, zit in een, vliegtuig, een Amerikaans vliegtuig... Een vliegtuig van Florida en Chicago... zette zijn mondkapje af voor een snack... en die is samen met zijn moeder het vliegtuig uitgezet. De ja. jongetje is net twee geworden... Ja. Die heeft een mondkapje op, die krijgt een snack voor zijn moeder. Hoe moet je dat? Moet je dat dwars door je mondkapje heen steken of zo? Lijkt me like niet. Mondkapje ja? Die zet daarna meteen zijn dus mondkapje op... en wordt vervolgens door uh, het cabinepersoneel... De, de vliegtuig gaat terug, taxi terug naar de gate... en wordt de vliegtuig uitgezet. Ik vind dat schandelijk. Ja, ja, ja dat vind ik ook. En, I mean. en hoe gek de wereld uit wordt is dat dit soort dingen gebeuren. Ja. Ik vind het heel erg. En daar maak ik me ook echt heel erg veel zorgen voor voor de jeugd van nu, waar, ja. ik, waar ik naar ga. Ja, het is... naartoe gaat. Ik ben 63, jaar. Bedoel, ik, heb, ik heb genoeg gefeest in mijn leven, noem maar op. Ja. Er wordt niet meer gefeest, er wordt niet meer ontspannen gedaan. Ik vind, ik maak me druk om onze jeugd. Daar ja. maakt me heel erg voor het over. Nou, het is een trauma wat zo'n jochie over zou kunnen houden, wat dat, wat dat gaat. Precies. Ja. Dat was mijn nieuws, jongen. Ja, heel goed. En uh, ik spreek je volgende week weer. En dan ga ik uh, nu weer even fijne sol van de Nederlandse draaien. Speak your mind for Noah Lauren. Speak your mind. Speak your, Speak your mind. We all have doubts, girl. We all help I know we don't show it. Show. I know we don't. we don't. That's why you feel it.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 Ja, dat is And I'm supposed to have it figured out And she smiles and shakes her head You know that wasn't what I said what Do you think that there's nothing left to learn She rakes her fingers through her hair And then she meets my green-eyed stare The pine forest perfume. ...van Muziekland Nederland. Damelijk uh, Noah Lorin uit Amsterdam met Speak Your Mind. En Koen Alvarez, hij heeft hier ooit uh, gewoond in Zandvoort... ...maar tegenwoordig woont hij in IJmuiden. En het nummer dat heet I Don't Know, zelfs nog twee nummers... Uh, ...van uh, Noord-Hollandse Makelij. En dan zeg ik er ook bij, hey, luister dan ook uh, morgen tussen 8 en tien... 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf waar ook Noord-Hollandse muziek voorbij gaat komen. Dus, uh, en het belooft best wel heel erg leuk te worden. Hier ook uh, in die uitzending een telefonisch interview met Elsa Birgitta Beckman, zoals zij heet. En uh, haar laatste single is On My Way. Maar het is ook de opmaat naar een album wat ze nog ergens de komende tijd wil gaan uitbrengen. Daar zal dat gesprek waarschijnlijk ook morgen over gaan. This is a fall, that a word, in. this is a feeling that matters, But What I just can't understand. So I just all went out the window, All. Went Ooit was er een illustre kroeg in de Korstensstraat kroeg die heette The Wild Child was van Sonderoort en Franky Fink de Stadworst Leo Blokhuis grappig was dat uh, dat ik hier uh, toch ook wel een beetje muzikale heropwaardering uh, heb gekregen voor de Doors. En dit uh, was uh, 50 jaar geleden nog uitgebracht op een uh, album van de Doors. Toen leefde Jim Morrison nog wel. Maar goed, het uh, verhaal is uh, bekend dat uh, daar een einde aan gekomen is. Pierce Brock, ik geloof dat dit uh, op het album Morrison Motel of Morrison Hotel staat. Dat uh, wil ik even vanaf zijn. Ik krijg uh, weer... Ineens weer een déjà vu van gisteren. De mooie Jaapedia word ik uh, genoemd door die jongens, maar goed. Uh, ja. Ja, daar kan ik niks aan doen. Uh, een beetje mijn feitenkennis uh, heb ik altijd opgedaan. Uit pop-encyclopen en, die uh, je noem maar op. En tegenwoordig hebben we de, de Wikipedia daarvoor. Dus, uh, maar, maar ja, ach, dat uh, mag geen naam hebben. Uh, gisteren uh, sloot ik het eerste uur af uh, met een, uh, met een uh, uh, nummer van uh, Stofje Spring in het veld. Dat vond ik uh, trouwens wel heel erg uh, leuk. En dat ga ik uh, nu weer doen, want het is toch uh, wel een beetje, uh, ja, uh, de zomer die bijna aan het eind is. En toch nog even laten zien, uh, uh, Frank. Had het er gisteren over toen hij de strandhuisjes voorbij zag komen. En die op dit moment weer aan de achterkant van zijn huis worden geparkeerd. Dus, Dusty Springfield gaat dit ook afsluiten deze woensdagmorgen. Morgen op deze plek staat Walter Sands. En straks wel plezier met ZFM Lunchroom. De summer is over. Alleen buiten nog niet. En anders spreek ik je morgen weer tussen 8 en 10. Dag. I run away with the day. was green is now hay. The world goes around without even a sound And it looks like the summer is over The rain tumble down in the sky The young swallow Summer is over